De politie moet in het hele land één nieuw computersysteem krijgen. Dat vindt de Algemene Rekenkamer. De systemen die de politie nu gebruikt zijn niet toekomstvast, matig gebruiksvriendelijk en niet eenduidig ingevoerd. Volgens de Rekenkamer stond de agent bij de invoering niet centraal. Het komt voor, zegt de Rekenkamer, dat agenten de computersystemen omzeilen omdat ze die te ingewikkeld vinden. Minister Opstelt is het eens met de Rekenkamer, maar er komt geen extra geld.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 Dan het weer. Vanavond vanuit het zuidoosten langzaam droger. Een minima van een graad of acht. Morgen bewolkt en opnieuw buien. Smiddags middags kans op onweer, maar in het westen ook af en toe zon. Het wordt dan een graad of 17. Vanaf het weekend wordt het droog en gaat de temperaturen omhoog. ANWB, ja, verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits. In het binnenland vallen een paar flinke buien. En daardoor zijn sommige files daar wat langer dan gebruikelijk. Zeker rond Arnhem en Apeldoorn. Het is wat drukker op de A1 en de A50 daar. Een aantal opvallende zaken op de A9 Amstelveen naar Diemen. Er staat voor knopen Diemen nog 5 kilometer. Het lost wel op, want de werkzaamheden die de oorzaak waren op de A1... die zijn inmiddels afgerond. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem langzaam rijden en stilstaan... tussen knopend Oude Rijn en Bunnik over 10 kilometer. Verderop lange richting Duitsland... tussen knopend Grijshoort en Duiven 12 kilometer. Tussen Deventer en Rijssen ligt het treinverkeer stil door een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 9 over 6 goedenavond. Nieuwe problemen voor de Zweedse autofabrikant Saab. Leveranciers willen geld dat er niet is. De productie ligt stil, financiers in China en Rusland worden gevonden... en haken dan weer af. En nu heeft de Nederlandse eigenaar Victor Muller weer een probleem. Zijn eigen personeel. Dat krijgt geen salaris en dat pikken ze niet. Muller krijgt een ultimatum. Daarover straks meer als we spreken met de Zweedse vakbond. We gaan eerst naar Londen, want later Hewitt... Rolfs, het doek is voor hem gevallen. Ja, hij mocht er lang in blijven geloven, maar op 5-4 speelt hij een hele slechte service game. En op laf wint Robin Söderling die game. En dus is het 6-4, 5 de set voor de zweet. Die ging ala Borg met zijn knieën op het gras. Was dol en dol blij met deze overwinning. Heeft natuurlijk in de rats gezeten. Want stond twee sets achter. 6-7, 3-6. Wint de derde, 7-5, vierde, 6-4. En dus de vijfde met 6-4. Maar Leeten Hewitt wel onder luid applaus van het centercourt. De winnaar van Wimbledon in 2002 gaat dus naar huis. En Robin Söderling, de nummer 5 van de plaatsingslijst, gaat dus. Na de derde ronde, na een loodzware partij... die vier uur duurde op het centenkoord van Wimbledon. Ja, Roefens, later vanavond, langs de lijn meer tennisnieuws. De uitspraak van de rechtbank legt het maatschappelijk debat... geen duimbreed in de weg. Dat is de kern van de reacties in Den Haag... op het slot van het proces tegen Geert Wilders. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Vooral interessant is de niet uitgesproken opluchting in Den Haag... dat dit circus nu eindelijk achter de rug lijkt te zijn... Een grote Geert Wilders show waarbij uiteindelijk niet Wilders... maar de rechterlijke macht zelf in het beklaagde bankje leek te belanden. En wat ook niet wordt uitgesproken door de coalitiepartners is dat een eventuele veroordeling natuurlijk zwaar zou drukken... op de politieke samenwerking met de gedoogpartner PVV. In plaats daarvan reageren CDA en VVD nu verheugd... dat de uitspraak bewijst dat er in Nederland volop ruimte is... voor maatschappelijk debat. Ook al is dat soms kwetsend en grof. VVD-fractieleider Stef Blok en Sibrand van Haarsma-Buma van het CDA. Voor ons als CDA geldt altijd dat wij, als we in het debat zijn... altijd opletten dat wij binnen grenzen van respect...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 Wat VVD betreft is vrijheid van meningsuiting... echt een van de fundamenten van onze democratie, van onze rechtsstaat. Dus we zijn blij dat die vrijheid van meningsuiting... nu verder niet beperkt is. En verder als collega vind ik het ook fijn... dat Geert Wilders verlost is van de druk van dat proces. En ook premier Mark Rutte meent dat de vrijspraak... een opluchting is voor Wilders. Dat is prima nieuws voor Geert Wilders... met wie wij op basis van het gedoogakkoord goed samenwerken. Opluchting dus op het Binnenhof bij de coalitiepartners. Wilders zegt dat het een overwinning is voor de vrijheid van meningsuiting. Ook al zegt men het niet hardop... in wezen deelt men in Den Haag die mening gezien de reacties. Want ook oppositiepartijen stellen tevreden vast... dat de rechterlijke uitspraak het maatschappelijk debat... geen duimbreed in de weg staat. PvdA-leider Job Cohen. De uitspraak geeft heel veel ruimte om in de samenleving... op het scherpst van de snede te debatteren. Dat moet ook. Daar zal ik graag en van harte aan meedoen. Uh, en ik zal daar ook uh, met de uitspraken die Wilders doet... dan zal ik hem vaak op mijn weg vinden. Uh, ik voeg eraan toe dat als er sprake is van, van onnodige, kwetsende of denigerende uitspraken... Uh, daar voel ik helemaal niks voor en daar zal ik hem dan ook op aanspreken. En ook GroenLinks meent dat bij een open samenleving een scherp debat hoort. Volgens Tovic Dibi hoort dat debat midden in de samenleving thuis en niet in de rechtszaal. Enige kritische noot vandaag is van D66-leider Alexander Pechtold. Volgens hem heeft Wilders de geloofwaardigheid van de rechterlijke macht onnodig ter discussie gesteld. Ik vind het teleurstellend dat collega Wilders op herhaald verzoek... van heeft dit nu uw vertrouwen in de rechtspraak weer bevestigd... want hij heeft vaak gezegd daar heb ik geen vertrouwen meer in... dat hij dat nog steeds weigert uit te spreken. En dat is een beetje als van tweeën eens. Deugt niet of het is niet goed. Vertrouwen in de rechtspraak is dat je met beide oordelen kan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 Michiel Breedveld over de politieke reacties in Den Haag. Instemming dus van premier Rutte, die inmiddels in Brussel is. Want daar verzamelen de Europese regeringsleiders zich. Uiteraard praten ze verder over Griekenland. Correspondent Tijn Sade maakte voorafgaand aan de top... een rondgang door het centrum van Brussel. En hij stuitte daarbij, ondanks alle zorgen over Griekenland... allereerst op een feestje. Er is hier een klein Hongaars feestje... ter afsluiting van het halfjaarlijkse EU-voorzitterschap van de Hongaren. En van Plas Luxembourg naar rechts. En dan kom je bij een mooi statig, klassiek gebouw in Brussel... waar premier Rutte en zijn liberale collega's vergaderen. De reden dat ik probeer binnen allerlei voorwaarden... Uh, serieus na te denken over het welgeven van geld aan Griekenland... of althans leningen uh, en garantstellingen... dat is omdat ik ervan overtuigd ben dat als je het niet doet... en Griekenland zou omvallen dat voor Nederland, voor onze mensen... voor onze belastingen, voor onze pensioenfondsen, voor onze... ...spaarcenten voor onze banen vergaande gevolgen zal hebben. Het is dus heel belangrijk dat we dit goed oplossen. Maar dan moeten de Grieken zelf meewerken. Uh, het Internationaal Monetair Fonds moet daar een uh, goed oordeel over geven. En in Europa moeten wij stap voor stap tot een goed uh, pakket zien te komen. En dat kost even tijd. Elders in de stad steken de christendemocraten nog snel de koppen bij elkaar. En alle ogen bij de christendemocraten zijn gericht op de Griek Antonis Samaras... ...die oppositie voert tegen de geplaagde premier Papandreou. I have been in full Europa wil pas nadenken over nieuwe miljarden voor Griekenland als het Griekse oppositielid Samaras de bezuinigingen van Papandreou steunt. Na het weekend is daarover een cruciale stemming in het Grieks parlement. Deze top is dus de laatste kans voor Europa's regeringsleiders om deze Samaras onder druk te zetten. Om hem te sturen in de richting van een akkoord met premier Papandreou. Calls for more taxes to an economy. In een onprecedented depressie. Een collega uit Griekenland heeft hier ook staan, wachten naast me op de komst van Samaras. Samaras is wellicht de sleutelfiguur hè, deze dagen. Yes, he is Blengkiro. Gaat hij aanstaande maandag nou wel of niet voor het plan van Papandreou stemmen voor de bezuinigingsmaatregelen? He said uh, no to to the principles of this package, and but he will say yes to some of the measures that the Dus hij steunt maar deels de bezuinigingsmaatregelen van Papandreou. Dus dat kan aanstaande maandag na de Europese top nog voor veel spanning zorgen in het Grieks parlement. Mijn verwachting is, als ik het nu moet inschatten, dat op Begin juli, als de ministers van Financiën bij elkaar komen, dat dan de belangrijkste knopen worden doorgehakt. Maar het kan best zijn als u vanavond het item uitzendt dat er weer nieuwe ontwikkelingen zijn. Premier Rutte in gesprek met correspondent Thijssen. tijdens Nou zeggen Martijn, zijn er nieuwe ontwikkelingen? Nou, er zijn inderdaad nieuwe ontwikkelingen. Ja, terwijl Rutte en andere Europese regeringsleiders arriveerden hier in Brussel... werd elders in de, de stad een hele belangrijke stemming gehouden in het Europees parlement over strengere begrotingsdiscipline, strengere regels in Europa... om, zeg maar, Griekse toestand in de toekomst te voorkomen. Nou, dat is heel erg het project geweest van CDA-Europarlementariër Corien Wortman. Die heeft daarvoor gevochten en heeft een meerderheid in het parlement gekregen. Nou, en daarmee, met dat signaal, gaan nu hier in het gebouw waar ik nu sta in de Europese Raad... gaan Rutte en zijn collega's over verder praten. Ook op de agenda staat volgens mij de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie. Dat zit er echt aan te komen? Ja, gelukkig niet alleen maar uh, ja, moeilijk gepraat over leningen en hoe we de euro moeten redden, maar ook nog inderdaad goed nieuws. Het zit er toch wel heel erg dik in, er is een aanloop naar deze top al heel veel over gesproken. Het zit er dik in dat vanavond ook de Europese regeringsleiders groen licht geven voor uh, Kroatië. Dat zou dan in juli 2013 als 28ste EU-lidstaat toetreden. En dat is ook wel eens prettig, een Europees hamerstuk. Thijs Arden, dankjewel. Het wordt steeds moeilijker voor saap, zo direct de details. Hoe moeilijk is het op de wegen? Kort over zes, Wijnand Zwaan. Drukt op de weg die neemt af. In het oosten van het land gaat dat wat moeizamer... omdat daar een paar buien vallen, vooral rond Arnhem... Zijn ongeluk gebeurt op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Staat tussen Sint-Joost en Echt 4 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. De A12 van Utrecht naar Duitsland. Tussen knopend Grijzoord en Duiven 11 kilometer. En ook op de a 50 is de druk van Arnhem naar Oost. Staat voorknopend Valburg 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Saab komt steeds dieper in de problemen. De autofabrikant is eigendom van het Nederlandse Spijker Cars... dat zich onlangs omdoopte tot Swedish Automobile NV. Het bedrijf heeft na betalingsproblemen met leveranciers... nu ook geen geld meer om het eigen personeel uit te betalen. Ik sprak eerder met Valley Peku van vakbond IF Metal... en vroeg hem om hoeveel werknemers het gaat. Het uh, zijn uh, of onze members. er zijn uh, 1500. 1500 op een totaal van 3800 werknemers bij Saab. En wat gaat uw vakbond hier aan doen? What is your union going to do about this? Uh, what we have done today is that we have had the discussion and, and made an agreement with the, with the bank. Op korte termijn, zegt meneer Cuyckelaere, hebben we met de bank afgesproken dat de werknemers tot maandag een lening kunnen sluiten, zodat ze in ieder geval geld hebben. That's the short term and the longer term, sir. Ja, yeah, en of course we are also preparing to, to make a payment request from Saab. Doen een betalingsverzoek aan de directie van Saab om binnen zeven dagen te betalen. Gebeurt dat niet, dan zal de vakbond naar de rechten stappen en het faillissement laten uitspreken over um, Saab automobiel. Bankruptie. Is that the right way to go? Is dat de juiste aanpak? Nou, we, we, we hopen right uh, uh, dat dit niet de juiste manier is. Maar we moeten onze leden's garanderen. Natuurlijk willen we dit liever niet doen, zegt uh, vakbondsman seikele Maar het is de juridische weg. We moeten aan onze leden denken en die hebben geld nodig. Um, een faillissement is natuurlijk niet waar we naar streven. Maar we hopen wel dat dit het bedrijf er ook toe kan aanzetten om met een oplossing te komen. Nou, zitten we in een situatie dat SAAP al de. Uh, leveranciers niet kan betalen, dat er geen productie is en nu dus een faillissement mogelijk onvermijdelijk lijkt met een definitief einde. Is dat iets wat uh, reëler aan het worden is dan ooit? Of course, the situation is. Uh, it's, it's, it's not so, it's, it's no good. And. and uh, uh, the last uh, thing we, we don't, uh, don't want is to, to lose our hope. Hopelijk zal het bedrijf weer met beide benen op de grond komen staan, zegt de vakbondsman. De hoop verliezen we niet, Saab is een goede auto. Maar vandaag heeft de Zweedse overheid ook laten weten dat ze zeker niet financieel zullen helpen. Dat, that, zegt hij, is het grootste probleem, anders dan in andere landen... waar de overheid in de auto-industrie wel te hulp schiet. Victor Muller, de baas, your boss, the boss of Saab... Um, is lang gezien als de redder de verlosser um, He is long been seen as the savior who would save the company do you still have that trust in him of course uh, when when when the situation is that you can't pay the the wages for the the people who is working at the plant uh, that that is difficult but we we still hope on Victor Muller that he can find a solution on this thing het vertrouwen is er nog steeds, althans hij verpakt het in de woorden van hoop. En het wordt moeilijk, zegt hij, als zijn eigen werknemers geen salaris meer ontvangen. Ik wens u sterkte en uh, succes in de nabije toekomst. Dank u. You. Thank you. Veli Pekka van de Zweedse vakbond. Nog zeven dagen de tijd, de klok tikt voor Victor Muller. Gisteren was hij er nog en vandaag opeens niet meer. De iPhone-app over een derde Palestijnse intifada. Apple heeft hem op verzoek van Israël weggehaald. Maar bij correspondent Sander van Horen stond hij gelukkig al een paar dagen op zijn telefoon. Het opstartschermpje is mooi vormgegeven. 15 mei 2011, de derde intifada staat erop. Die datum is al geweest en de derde intifade die kwam er niet. Malaise... Een van de tabbladen in de app biedt toegang tot muziek: nationalistische muziek, veelal over het land, het volk en de wens om terug te keren naar Jeruzalem en de Al-Aqsa-moskee. 15 mei is de dag dat de Nakba herdacht wordt. Dat is hoe de Palestijnen de oprichting van de staat Israël noemen in 1948. Veel Palestijnen vluchtten toen van huis en haard of werden verdreven. Op 15 mei dit jaar zag je dat Palestijnen vanuit de buurlanden van Israël... symbolisch Jeruzalem probeerden te bereiken. Een nieuw soort van protest dat op die dag bloedig eindigde. De app biedt toegang tot een arsenaal posters die bolstaan van de symboliek. Een vurige stenen bijvoorbeeld boven de Al-Aqsa moskee. Of eentje die slim gefotoshopt is. De stroom demonstranten die vanuit Syrië kwam, gemonteerd voor de oude stad van Jeruzalem. De wens is de vader van de gedachte in de app, die belooft nieuws en updates te geven over volgende demonstraties. Ja. Overigens, een dergelijke app over de komende Gaza-flotilla... die staat trouwens nog gewoon in de App Store. Maar Third Intifada is er dus vanaf, op verzoek van Israël. Eerder gebeurde dat al bij Facebook... met een pagina over de Derde Intifada, die werd ook weggehaald. Prompt verschenen er nieuwe. En ook voor deze app geldt dat er tal van sites zijn... met dezelfde links en dezelfde informatie. Maar daar gaat het niet om. Een app is high profile in een strijd die steeds vaker op internet uitgevochten wordt. De revoluties in de buurlanden hebben ook de Israëlische regering doordrongen van het belang van internet. Het is zaak, moet men gedacht hebben, zo'n app in de kiem te smoren. Wat nu verdwenen is, is een app die niet meer was dan een verzameling links. Een nogal buggy-verzameling, want tijdens de productie van dit item klapte de app er vier keer uit. En of het verzet na het weghalen van de app nu minder wordt? Ik betwijfel het. En onze correspondent weet dat zeker. De politie moet in het hele land één nieuw computersysteem krijgen. De ICT, die de politie op dit moment gebruikt, faalt aan alle kanten. En deze puinhoop duurt al zo'n tien jaar. Dat zijn de conclusies van de Algemene Rekenkamer. Een nieuw systeem kan niet in één klap worden ingevoerd. Daar moet wel de komende jaren zorgvuldig aan worden gewerkt. Vanuit Den Haag, Margreet Boer. 26 verschillende computerversies. En een ICT-systeem dat niet is afgestemd op hoe de agent werkt. En het is ook nog eens traag en het levert alleen maar gefrustreerde agenten op, concludeert Saskia Stuiveling, voorzitter van de rekenkamer. Ze kunnen niet snel even iets doen. Ze moeten allerlei dingen invullen eh, die heel veel tijd kosten. De ene keer moet je tien minuten wachten, eh, het zandlopertje. En de andere keer een uur. Eh, en al die tijd kan je niks doen. Althans niet doorgaan met je werk. Als het zo moet, dan denken agenten ook, laat maar zitten. Als het even kan, omzeilen ze het computersysteem. En dat heeft dan weer consequenties voor de statistieken van de criminaliteit. Duidelijk is dus dat dit oude en falende systeem weg moet. Maar doe het voorzichtig, waarschuwt Stuiveling. U moet wel naar nieuwe systemen, maar u moet dit keer beginnen bij de mensen, bij de agenten die het moeten gebruiken. En dat betekent dat u dus eerst ordelijk moet ontwikkelen een werkwijze die in de ICT kan met de agenten op de werkvloer en dan pas een nieuwe platform. Luisteren dus naar de politieagenten zelf. Hoe vullen zij aangiftes in en hoe verwerken ze die? En als dat duidelijk is en iedereen op dezelfde manier werkt... dan pas kun je een goed computersysteem invoeren. Werkwijze harmoniseren, werkwijze harmoniseren... werkwijze harmoniseren, werkwijze harmoniseren. En dan naast de agenten gaan zitten en de informatiebehoeften van de agenten... wat natuurlijk uiteindelijk opgeschaald moet worden tot statistieken en opsporing... om vanuit de praktijk naar het systeem toe te bouwen... en niet te proberen een agent in een systeem te stoppen. De korpsbeheerders willen al graag binnen drie jaar een nieuw computersysteem. Maar stuiveling vindt snelheid niet het belangrijkste. Wij denken dat dat iets te ambitieus is omdat je dan te snel langs de werkvloer heen stapt... Uh, terwijl dat uh, de grondfout is die er nu in blijkt te zitten. En we zouden ze aanraden die fout niet opnieuw te maken. De politievakbond ACP ziet ook geen andere oplossing dan nieuwe ICT aanschaffen. Maar voor de fouten van de politietop draait de gewone agent op... zegt Gerrit van der Kamp, vakbondsvoorzitter. Want er hangt een behoorlijk prijskaartje aan. Bestuurlijk gezien zijn de beslissingen genomen door koersbeheerders. Uh, en de minister had toezicht moeten houden. En uh, wij vinden het dus niet ver... Fair dat uh, daar waar de politie zelf in beperkte mate over heeft kunnen gaan... dat wij wel de rekening krijgen. En dat gaat over tientallen, misschien wel honderden miljoenen. Volgens minister Opstelte van Veiligheid en Justitie... is er binnen de politie wel geld voor ICT-projecten. Dat moet natuurlijk uit het bestaande budget. Dat kan ook, want er is altijd een norm aangegeven van 13 procent... dat dat binnen de korpsen ook voor ICT beschikbaar moet zijn. mag niet ten koste van de afspraken over de, over de sterkte gaan. Dat is duidelijk. Op Stelte werkt op dit moment aan de komst van één nationale politie met één centrale aansturing. Binnen de nationale politie zal straks dat nieuwe computersysteem dan ook beter aan te sturen zijn, verwacht de minister. En hij deelt de mening van de rekenkamer dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. Dus voorlopig blijft het oude systeem nog wel even in de lucht. Al wordt er nog wel gekeken om het een beetje gebruiksvriendelijker te maken. En de gebruiksvriendelijke computer hier in de studio vertelt mij... dat dit Radio radioeensanaal al 53 seconden voorbij de officiële eindtijd zit. Dus geef ik snel over aan Petra Grijzen van WNL. Petra, avondspits. Wat gaan jullie doen? Ja, Tim, wij gaan natuurlijk ook doorpraten over het Wildersproces. Ik praat zometeen met strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops... die zegt dat het Wildersproces ook wel in één middag had afgekund. Nou, Tim, we weten allemaal... Waar dat we dat misgedaan? hebben we misgedaan? Mis de zaak en de aanloop ernaartoe duurde bijna vier jaar. Hoe zit dat? En in Europa zijn er vaker van dit soort processen geweest. Je kent ze misschien nog wel. Zaken tegen de Franse nationalist Le Pen. Die draaiden vaak uit op een veroordeling...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 Het koperdraad wordt alleen gebruikt als bliksemafleider. Daarom is de stroomvoorziening niet in gevaar gekomen. Het is volgens de netbeheerder een wonder dat de dieven er zonder kleerscheuren vanaf zijn gekomen. Op de stroomkabel staat 150.000 volt. En consumenten die kopen via internet krijgen twee weken in plaats van één week de tijd om hun aankopen terug te sturen. En de leverancier moet het aankoopbedrag dan binnen twee weken terugstorten. De maatregel geldt ook voor mensen die bestelling hebben gedaan per telefoon... op Tupperware-parties of aan de deur. En tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Hier is Erwin Krol. Voorlopig trekt er nog een aantal buien over ons land. Omweer is mogelijk. Er waait een stevige westelijke wind. Windkracht 5-6 aan zee. Vanavond zwakt die wind geleidelijk aan wat af. Ik denk ook dat in de loop van de avond de buien minder worden. Maar ze verdwijnen niet helemaal. En tussen de buien door met opklaringen... koelt het vannacht af naar zo'n 11, 12 graden. In het binnenland waait het dan niet erg hard meer aan zee... is het dan windkracht 4, 5. Morgen overdag een wisselende bewolking. Een aantal buien onweer is mogelijk. Eigenlijk wat dat betreft het beeld een beetje van vandaag. De wind die is naar het west-noordwesten gedraaid. Dus windkracht de 3, 4... En ik denk dat de temperatuur niet hoger wordt dan een graad of 17. En dat is toch weer 1, 2 graden lager dan vandaag. Dus een buiige en wat kille dag. Zaterdag is een overgangsdag met tamelijk veel bewolking. Af en toe wat miezerige regen in de loop van de middag, tweede helft van de middag zou het vanuit het westen iets op kunnen gaan klaren. Het wordt een graad of 18 en zondag is het dan echt ander weer met wat wolkenvelden en redelijk wat zon en 3, 24 graden en maandag en dinsdag van overheerste zon wordt het 25 tot 30 graden en aan het eind van die hele warme dinsdag dan krijgen we onweersbuien en wordt het weer een stuk kouder. Ah, nu ben je verkeersinformatie. De drukte op de weg neemt nu snel af. Vooral bij Arnhem staan nog wel een paar opvallend lange files. Dat had te maken met een paar buien die over de regio trokken. Op de A2 in het zuiden is een ongeluk gebeurd. Van Eindhoven naar Maastricht. Er staat tussen Sint-Joost en Echt 4 kilometer vierde achter. De rechte rijstrook is dicht. De drukte op de A12 bij Arnhem neemt toch niet echt af richting Duitsland. Er staat tussen knopend Grijzoord en Duiven elf kilometer. De A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenissen 4 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht. Van het treinverkeer tussen Deventer en Rijssen rijden geen treinen door een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Petra Grijssel. Rechtszaak Wilders had ook in een half uur gekund. En Europa durft eigen problemen niet aan te pakken. Goedenavond en welkom bij Avondspits live vanaf de WNL-redactie in Amsterdam. De zaak tegen Geert Wilders, daar gaan we het natuurlijk over hebben. In totaal duurde de zaak en de aanloop ernaartoe vier jaar. Maar het had net zo goed in een half uurtje gekund. Dat zegt strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. We raadplegen hem regelmatig over juridische zaken. Goedenavond, Geert-Jan. Goedenavond. Zometeen meer daarover. Eerst over die vrijspraak van vanochtend. Want ook hier is onderzoeksjournalist onder andere voor uitgesproken WNL. Arthur Legger. Fijn dat je er bent. Uh, jij was bij de uitspraak vanochtend, mm -hmm. net als bij vele anderen uh, van dit soort zaken in Europa. En jouw constatering is, deze vrijspraak van Wilders is eigenlijk uniek in Europa. Leg uit. Ja, het is echt een trendbreuk. Ik uh, volg deze zaak nu al twee jaar. Uh, maar buiten Nederland gebeuren er ook dingen. Zo is er een uh, veroordeling geweest van Jean-Marie Le Pen in 2009. Een veroordeling van meneer Ferret, een Belgische politicus, in 2009... In Denemarken zijn er twaalf veroordelingen geweest, ook voor haatspraak... waarvan de meest vooraanstaande is geweest van Jesper Langballen... de oprichter van de Deense Volkspartij in december 2010. En waren die zaken dan allemaal zo vergelijkbaar als ja. met die van Wilders? Want dat luistert natuurlijk erg nauw. Nou, Wilders is eigenlijk de zaak die het meest geprofileerd is. Hij heeft ook het meeste gezegd. Uh, onvoorstelbare dingen volgens sommige, volgens sommige mensen. En als je dan gaat kijken naar de uitspraken van Le Pen, Ferret, uh, Langballen... Lars Hedegaard, de partijideoloog van de Deense Volkspartij... Dat valt heel erg mee. Kun je er een voorbeeld van noemen van zo'n zin? Ja, van zo'n uitspraak? Um, uh, Lars Hedegaard heeft bijvoorbeeld gezegd dat in allerlei moslimgezinnen... er heel veel misbruik is van meisjes en vrouwen. En dat dat iets heeft te maken met hun cultuur. Namelijk met de onderworpenheid van de vrouw. Die uitspraak heeft hij gedaan tijdens een kerstdineetje. Uh, december 2009. Uh, hij is stiekem gefilmd. En vervolgens is de zaak op YouTube geknald. En Een hij diner, bijna he? en de lik. Ja. <laughs> ja. En het diner. Is... En, en loopt er toch weer spraak op zo'n diner. En Geert-Han ja. ja, is het inderdaad zo uniek, deze vrijspraak? Nee, ik denk wel als je het inderdaad, uh, wat uh, de studiegenoot zegt, uh, als je het bekijkt in, in Europa. Uh, de recente zaak van Jean-Marie Le Pen in Frankrijk heeft dat... Uh, wel geleerd, een zaak overigens die door het Europees Hof in stand is gelaten... want Lapenne is naar het Europees Hof gegaan... wegens schending van artikel 10 van het Europees verdrag... maar heeft daar geen gelijk gehad. En zijn uitspraken waren eh, hier en daar op het randje... van het aanzetten tot geweld. En, en dan zie je ook meteen hoe grijs dit gebied is. Uh, het, het, de rechtbank heeft ook die uitspraken meegewogen... maar je ziet dus hoe subjectief soms een uitspraak uh, kan zijn. En vind je het dan terecht of had deze rechter misschien strenger moeten zijn? Nou, in het licht van de, de Nederlandse jurisprudentie, de Nederlandse uitleg van dat uh, artikel 197c, uh, waar de rechtbank ook naar verwijst, er uh, is een uitspraak geweest van de Hoge Raad van 10 maart 2009, waarin de Hoge Raad heeft gezegd uit onze Nederlandse wetsgeschiedenis en... De bestaande rechtspraak blijkt dat kritiek op een geloof als zodanig en kritiek op het gedrag van de aanhangers van dat geloof is toegestaan. En pas als de belediging of de discriminatie ziet op een groep mensen als zodanig met de bedoeling om die mensen ook te raken, dan eh, wordt eh, het strafrecht pas betrokken zeg maar, bij de affaire, gelet op die zeg maar, nationaal rechtelijke uitspraak. Heeft de rechtbank wel een uh, juridisch uh, terechtvondenis geweest? En dan zeg jij nog iets anders? Deze zaak die heeft uh, zo'n vier jaar geduurd. Met aanloop moet ik er dan meteen bij zeggen. Maar jij zegt: nou ja, dat had eigenlijk ook wel in een half uurtje gekund. Waar ja, baseer je dat op? Een half uurtje dat is, dat is natuurlijk wel wat korter wordt. Maar de zaak had in het beginstel natuurlijk korter dan veel korter dan vier jaar kunnen duren, omdat als je het fonds leest, had dit fonds uh, ook gewezen kunnen zijn in 2009. Uh, omdat wat de rechtbank gedaan heeft... is puur de rechtspraak die beschikbaar is... naast de feitenlekken, de interpretatie van de, uh, de gevraagde interviews en uitspraken. En ja, dat oordeel zou in 2009 niet anders zijn uitgevallen dan nu. En... Eenvoudigweg, omdat de rechtbank alleen de bestaande Nederlandse jurisprudentie heeft gelegd... naast een analyse van de uitspraken van Wilders. En daar was natuurlijk geen vier jaar tijd voor nodig geweest. Eigenlijk het was bekijkt. het een, een, een simpele zaak. Nou ja, een simpele zaak uh, niet. De belangen zijn natuurlijk groot. Maar het is, het is een, een, in die zin een doorsnee strafzaak... in de zin dat het hier gaat om een gewone interpretatie van de wet en de jurisprudentie. Het enige bijzonder is natuurlijk dat het gaat om een politicus. Alleen niet zo, dat speelt in dit geval trouwens in het voordeel mee van heer Wilders. Ja. Arthur, uh, is dat ook jouw analyse? Want het, het had dus wel wat makkelijker gekund, maar uh, dankzij... Het heeft heel lang geduurd, maar of het een simpele zaak is... Uh, ja, misschien wel als puur strikt juridisch bekijkt, wat de heer Knoopst doet, maar niet als je kijkt naar de implicaties die, die zo'n uitspraak heeft uh, voor uh, een, een land en voor een bepaalde cultuur. Um, en als je ook gaat kijken naar uh, onze omringende landen... Denemarken, Oostenrijk, Frankrijk, Engeland, België... dan zie je toch dat die zaken uh, heel anders worden gewogen. Um, natuurlijk ook omdat het te maken heeft met hun eigen nationale uh, rechtspraak. Maar ook omdat het wordt gekeken naar uh, de aanwijzingen van het Europees Hof... en de regelgeving van het Europees Hof. En um, het is heel opvallend dat uh, deze lagere rechters van het Amsterdamse Hof... eigenlijk tot een hele andere, um, heel ander oordeel zijn gekomen over, over uh, de, de, de, de, de, zeg maar de context van het Europees, uh, Europees Hof en het Europees Rechtssysteem... dan eigenlijk uh, had kunnen worden gedacht. We blijken toch een tolerant land te zijn. Nou ja, tolerant in die zin dat de rechters nu deze uitspraak doen. En dat, daar, daar zijn heel veel mensen waarschijnlijk heel erg blij mee. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat deze uitspraak... Uh, heel veel mensen, uh, bijna een miljoen moslims... toch ook wel in een uh, moeilijke positie duwt eigenlijk... En uh, het is jammer dat, dat deze... Nou, omdat uh, er wordt specifiek door de rechter gezegd... dat een politicus uh, dergelijke uitspraken mag doen... Uh, binnen een bepaalde context van een debat. Uh, waarschijnlijk ook binnen een bepaalde context van een tijd. Uh, dat, dat, daarmee hebben ze verwezen naar uh, het arrest uh, uh, van Combat 18 van november 2010. Dat meneer Knoops net vergeet te noemen als, als context. Um, Dat gaat over een andere uitspraak waarop ook weer van alles is nee, gebaseerd. Maar waarom is het belangrijk? Waarom, waarom brengt het moslims in het in nauw? Nou ja, omdat meneer Wilders en, en natuurlijk ook zijn geestverwanten... en ook mensen die nu deze kant waarschijnlijk op willen gaan... Uh, in principe hier een, een, een vrijbrief mee hebben gekregen... om enorm veel kritiek uit te kunnen oefenen op de islam. Maar, en daarmee impliciet op moslims. Ja, maar uh, Geert-Jan Knoops, misschien is de zaak nog niet voorbij... want de klagers die stappen naar het VN Mensenrechtencomité. Heeft dat eigenlijk überhaupt zin? Dat is niet aan mij om te beoordelen. Ik, ik stel wel vast dat dat een moeilijke stap zal zijn... omdat daar natuurlijk ook barrières zijn, procedurele barrières... En een daarvan is natuurlijk ook dat de nationale rechter een, een aanzienlijke discussionaire bevoegdheid heeft om uh, verdragsartikelen te interpreteren en, en, en natuurlijk ook de eigen jurisprudentie te vormen. Het is overigens wel natuurlijk heel interessant dat um, de uitleg die uh, de rechtbank geeft aan die uitspraken van het Europese Hof, die ongetwijfeld dan ook bij dat VN-comité ter sprake zullen worden gebracht, de uitleg ook gedeeld is door het Nederlandse Openbaar Ministerie. En, en dat ook onder de rechtsgeleerden diezelfde uitspraken waar het Hof zich op baseerde in die verwijzingsbeschikking, dat die uitspraken ook tot verschillende interpretaties hebben geleid. Het, wordt het zou heel zeker belangrijk kunnen zijn voor de rechtseenheid als het Europees Hof dan ook eens tot een uniforme uitspraak gaat komen. Maar e e even nog voor de duidelijkheid: euh, mocht het VN Mensenrechtencomité zeggen euh, ja, jullie hebben gelijk, dan nog is dat van symbolische waarde, toch? Heel kort. Ja, het VN-comité heeft niet de status van rechtelijk orgaan. Het is, het is een adviesorgaan. Het kan adviezen en uh, aanbevelingen doen, maar het uh, is vrijblijvend. Dus landen kunnen dat naast zich neerleggen. En uh, een VN-comité, met alle respect, kan natuurlijk niet een rechtelijke uitspraak in een land dat in uh, dat geval onroepelijk zou zijn geworden, want we gaan ervan uit dat het OM hier in deze zaak niet in appel gaat, uh, opzij zetten. Ja. Dankjewel, strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. En redacteur en eh, onderzoeksjournalist onder andere bij uitgesproken WNL, Arthur Legger. Graag gedaan. Met je tablet of smartphone zeppen op de televisie. Het heet Connected TV en mediabedrijven die zetten er helemaal op in. Eer. Maar eerst de beurs, flinke verliezen in heel Europa. Ook Amsterdam leverde fors in 1,7% maar liefst op 329 punten. Ben aan bij AMRO, goedenavond. Goedenavond, De beurs krijgt vooral een tik door uitspraken... van president van de Europese Centrale Bank, Trichet. Hij zegt namelijk dat de seinen voor financiële stabiliteit... in de eurozone op rood staan. En daar zijn de beleggers behoorlijk van geschrokken. Ben je het eens met die uitspraken? Nou ja, het is een kwestie van taxatie. De seinen staan inderdaad tegen het rood aan, zou ik willen zeggen. Maar er zijn gewoon verschillende meningen over... Uh, als je de metafoor van Lex Hoogduin, uh, nog steeds directeur van de Nederlandse Bank, uh, zou willen gebruiken... die heeft vorige week gezegd van, kijk, er ligt een bom. En dan kun je zeggen van, laat hem maar afgaan. Uh, misschien valt het mee. Je kunt ook zeggen van, we demonteren hem. Uh -huh. En ik zou zeggen van, laten we het zeker voor het onzeker uh, nemen. Doe maar dat laatste. we weten het gewoon niet. <laughs> uh, dit is niet eerder in deze omvang gebeurd. En ik uh, wantrouw een beetje de mensen die zeggen van, nou, het valt wel mee... Uh, dus ik zou zeggen, laten we vooral heel voorzichtig zijn en goede oplossingen nemen. Dankjewel Ben Stijnwach van ABN Amro. Met je iPhone of tablet switchen tussen Nederland 1, 2 en 3. Dat is nieuw en heet Connected TV. Dit jaar het overwoord op het Mediapark Jaarkongres... waar de nieuwste ontwikkelingen worden gepresenteerd... op het gebied van social media en webtoepassingen. Ton van Miel van organisator Immovator, die legt uit wat dat is. Je moet het zo zien, het is eigenlijk vrij simpel. Je hebt gewoon je tv aangesloten op je coax, dus op je tv-operator. UPC of Ziggo of een ander. En je steekt er ook een internetstekker in, of je doet dat via wifi. En daarmee heb je verbinding met je inhuisnetwerk. Dus je kunt naar je pc's en naar je server, als je dat zou willen. Maar je kunt er ook mee het publieke internet op. Dus feitelijk gaat je tv je dan toegang verschaffen tot alle tv-kanalen die er zijn. Alle media die je in je eigen huis op pc's hebt opgeslagen. En het publieke internet. Nou, en als je naar het publieke internet kijkt, dan is het natuurlijk lastig om te gaan browsen, want je hebt geen toetsenbord op je tv. En daarom worden er applicaties ontwikkeld en die kan je bij de tv leverancier downloaden. Waarmee het dan toch weer makkelijk wordt gemaakt om te navigeren door die internetcontent heen. Dus het wordt een integratie tussen je internetmiddelen en tussen tv en de andere kant? Klopt, ja. Dus je hebt er gewoon twee stekkers aan zitten en beide werelden worden via één scherm als het ware ontsloten. En dat betekent dan ook dat je bijvoorbeeld met je mobiele smartphone of iets dergelijks uh, je tv kan gaan bedienen op, de, op den duur? Ja, dat kan ook. Dus zelf, bijvoorbeeld omdat ik het toetsenbord van de iPad handig vind, gebruik ik mijn iPad om mijn tv mee te bedienen. En wat ik dan ophaal bijvoorbeeld uit de nasa bibliotheek over de Hubble-telescoop of uh, HD-beelden van de Hubble-telescoop, die komen via het internet dan op mijn tv. En ik gebruik mijn iPad om te navigeren. En trends? Wat zijn nou echte trends voor dit jaar of voor de toekomst? Ja, wat je ziet is dat er toch wel een soort grote transitie gaande is in de mediasector... dat alles veel meer data gedreven wordt. En dan denk bijvoorbeeld een Warner en een Disney aan vier, vijf databases... dus grote datacenters wereldwijd. En van daaruit wordt geëxploiteerd. Dus het hele fysieke domein, dat is echt een trend van nu, begint te verdwijnen. Een concreet voorbeeld erbij is de hele bioscoopindustrie. Hè? Je had tot nog toe dat echt gewoon een film fysiek aankwam in onze regio... Als celluloid werd gekopieerd voor het uh, uitserveren naar de verschillende bioscopen. Echt met een karretje werd die daar letterlijk naartoe gebracht. Eind dit jaar is dat helemaal weg. We zijn nu alle bioscopen aan het voorzien van uh, digitale projectoren. En met die digitale projectoren kan je dus gewoon voortaan de celluloid weglaten. Want je, filed, je, je stuurt gewoon een file toe. En die file moet uit een database komen. En die database moet weer secuur zijn. En zo bouwen we dus de keten eigenlijk opnieuw op op dit moment. En dat was Ton van Meel van Immoveter in gesprek met WNL's Alain Lamar. En volgende week dan behandelen we in WNL's avondspits nog vier nieuwe mediaontdekkingen. Ja. Minder management maakt je productiever op de werkvloer. Dat zometeen. Eerst schakelen we met Brussel, want Europa durft zijn eigen financiën niet op orde te brengen. Herman Stan, correspondent voor De Telegraaf. Goedenavond Herman. Goedenavond Petra. Wat is er aan de hand? Nou goed, ze spreken hier allemaal uh, foei en schande over Griekenland... maar over de maatregelen om zulke ellende in de toekomst te voorkomen... is nog grote oneenigheid. Het Europees Parlement uh, wil dat de Europese Commissie... voortaan automatische geldboetes kan opleggen... als uh, landen hun tekorten voortaan te veel laten oplopen... maar de lidstaten zien dit niet zitten. En dat snap je niet, hè? want dan denk je... ja, maar wacht even, we hebben een crisis achter de rug. Kijk naar Griekenland, dan moet je nu echt streng zijn voor jezelf. Ja, het is een hele uh, essentiële discussie eigenlijk, omdat ze de lidstaten vinden, uh, zijn bang dat ze te veel macht uh, naar Brussel brengen op die manier. En er zit ook nog wel iets in, uh, vooral Duitsland en Frankrijk zijn de initiatiefnemers hierin. Zij hebben ooit in uh, 2003 ook het uh, goede stabiliteitspak aan hun laars gelapt. En ze hebben zoiets van, ja goed, als we nu weer in de toekomst in de lende komen, dan willen we gewoon zelf kunnen bepalen hoe hoog die sancties zijn en wanneer ze ingevoerd worden. En dat gaat Brussel niet voor ons doen. Ja, zo ken ik er nog wel een paar. Ja. Ja, er is ook uh, heel veel onvrede in het Europese uh, parlement erover. Want uh, nou, de diplomaten hier zeggen, ja, je moet uh, eigenlijk uh, nu het momentum pakken. De ellende van met Griekenland ligt natuurlijk bij iedereen heel vers in het geheugen. En dan kan je ook zulke maatregelen in één keer doorvoeren. Ja. Maar uh, dat gaan ze niet redden. En waarom niet? Uh, nou, vanavond komen de regeringsleiders dus bij elkaar in Brussel. En uh, ze zullen het proberen te tillen tot na de zomer. En als de gemoederen dan iets meer uh, tot rust zijn gekomen om dan alsnog een akkoord te krijgen. Ja, ik voel hem al aankomen. Dan is er wel weer een andere reden. Wat, wat betekent dit nu? Uh, nou ja, goed. De maatregelen zelf zouden in 2013 ingaan. Maar uh, je zal uh, bijvoorbeeld kunnen zien... als er nog een keer een crisis komt, zeg in uh, 2020... ja, dan zijn deze... De, de, het huidige pakket is dan behoorlijk wankel. En het laat ruimte voor Duitsland en ook voor het om het op een uh, akkoordje te gooien. En dan moet je maar uh, afwachten of dat dan pas in 2020 gebeurt. Want wat als het eerder gebeurt? Ja, precies, ja. Maar goed, uh, uh, nog, laten we het even bekijken in het licht van de situatie op dit moment. De eurocrisis, Griekenland, ook andere landen zitten in de problemen. Laatst begin deze week uh, slecht nieuws over Italië. Wat, ja, hoe moet je dat in het licht van het andere nieuws zien? Nou, eigenlijk betekent dat aan de ene kant zien landen in. ja, goed, dat kunnen we ook niet zelf bepalen... en er moet ook wel meer macht naar Brussel worden overgedragen. Maar aan de andere kant hebben ze natuurlijk heel erg te maken... met die sentimenten in hun eigen uh, lidstaten en de, en de parlementen. En die zeggen, ja, hou eens even, niet meer macht naar Brussel. En daar zitten ze uh, klem tussen. Ja, de, daar zitten ze klem. Wat verwacht jij? Komt er nou... zijn we echt een nieuwe periode ingegaan... waarbij we minder Europa zullen zien, of juist misschien wel meer... Uh, dat hangt ook een beetje vanaf hoe snel ze zulke akkoorden doorheen kunnen gooien. Maar ik uh, denk met de huidige wet die in Europa waait dat er juist uh, een afbouw uh, van Europa komt. Dankjewel. Herman Stam, Brussel correspondent voor de Telegraaf. Als het gaat om innovatie, dan denk je vaak meteen aan onderzoek. Maar leiding geven, dat is minstens zo belangrijk. Want bedrijven die dat op een slimme manier doen... die kunnen maar liefst vier keer zoveel omzet draaien. Dat zegt Henk Volberda. Hij is hoogleraar strategisch management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En als Meer Hemmer sprak met hem. Je ziet dat bijvoorbeeld in de zorg... dat dat soort organisaties overgereguleerd worden. En dat heel veel management daar juist leidt tot heel veel procedures en bureaucratie en dat uiteindelijk de uitvoerenden helemaal vervreemden van de organisatie. Nou, dat is een slechte ontwikkeling. We moeten juist zorgen dat wij in Nederland onze organisaties platter organiseren... waar we veel meer faciliterend management hebben... waardoor de productiviteit en innovatie van organisaties wordt verhoogd. Ik zou juist zeggen vanuit historisch perspectief ook... wij zijn toch niet zo'n hierarchische samenleving. Dus waarschijnlijk is het bedrijfsleven... toch bij ons ook niet zo hierarchisch. Uh, dat klopt. Als je Nederlandse bedrijven vergelijkt met Franse bedrijven... zijn onze bedrijven veel platter georganiseerd. Maar Nederlandse bedrijven zijn wel heel erg gefragmenteerd en opgesplitst... in verschillende afdelingen, functies, divisies... waardoor met name de horizontale samenwerking moeilijk tot stand komt... die je met name nodig hebt voor innovatie... omdat dat vaak op het grensvlak van meerdere afdelingen ontstaat. En ik zie juist, om een voorbeeld te noemen... Uh, deze. Anti-infectives waar ze penicilline maken. 85% van de penicillineproductie vindt al in China plaats. Gelukkig hebben we nog deze anti-infectives in Delft. Daar heeft men technologisch geïnoveerd door biotechnologie toe te passen. Maar veel belangrijker, men is daar platter gaan organiseren. Men is gaan werken met zelforganiserende teams. Operators hebben extra opleiding gekregen. Ze krijgen alleen een weekdoelstelling mee. Er is uh, meer faciliterend management, minder hiërarchische lagen. En je ziet juist dat die productiviteit daar jaarlijks aanzienlijk is toegenomen met al meer dan 15%. Het individu belangrijker maken? Uh, het individu de ruimte geven om zijn professie uit te voeren. Waarbij het management met name een belangrijke faciliterende rol heeft. En nu is die rol te bepalend. Nou, wij moeten af van een dirigerende rol van uh, management. Uh, omdat juist uh, dat werkprocessen belemmert. En je ziet in professionele organisaties sowieso al... dat de professional meer ruimte moet hebben. Denk bijvoorbeeld aan universitair onderwijs. Uh, de vakdocenten in het hbo. Uh, maar we zien ook dat juist... Op de productievloer we steeds meer productiviteitsverbetering zien. Door juist verantwoordelijkheden bij medewerkers zelf neer te leggen. Zijn het bedrijf, u noemde al DSM, andere bedrijven die het begrepen hebben? Nou, denk ook aan Heineken, daar werkt men met ploegendiensten, maar daar werkt men wel met zelfroosteren. Waar medewerkers zelf kunnen bepalen wanneer zij gaan werken. En daarmee ook een veel grotere uh, betrokkenheid hebben en beter presteren. En we laten dus heel veel rendement van innovatie liggen. Doordat we ons te eenzijdig staren op alleen maar technologie. Als we het hebben over management gaat het niet natuurlijk alleen over het bedrijfsleven... ook over de overheid, waar fix bezuinigd moet worden... ook op eigen personeel, eigen management dus ook. In die hele discussie die daarover gevoerd wordt... Wat valt u daar dan op? Nou, Ik weet dat binnen de Rijksoverheid men eh, aan het nadenken is... hoe de Rijksoverheid anders kan worden vormgegeven. Dus minder ministeries, dat is natuurlijk nu al gaande... maar ook samenwerking tussen ministeries, projectteams. En ik denk dat eh, deze bezuinigingen, dwingt dat natuurlijk wel... Een meer flexibele, alerte overheid, waarbij de productiviteit van de ambtenaar zou moeten worden verhoogd. Ja, heel vaak wordt ook gezegd: kijk eens in het bedrijfsleven. Als ik u zo beluister, kan het bedrijfsleven zelf ook nog heel veel verbeteren. Het bedrijfsleven zal zelf ook een ontzettende productiviteitsverbetering moeten laten zien en meer moeten innoveren. Uh, doet. Het bedrijfsleven dat niet, dan zul je zien dat steeds meer activiteiten verplaatst zullen worden naar lage loonlanden zoals India en China of Oostbloklanden waar arbeidskosten veel lager zijn. En dat was... Onze verslaggever WNL's Wigerhermer in gesprek met hoogleraar Volberda. Volberda, moet ik zeggen. Ja, Volberda. Goed, wij zijn aan het einde gekomen van deze avondspits. Zometeen op deze zender Kunststof. Daarin geen schrijver, documentairemaker of acteur. Maar Betty Bart, fijn dat u luisterde. Morgen dan kan ik u ook al vertellen wat we gaan doen. Dan hebben we Miriam de Bleekoer. Zij is partner bij Beker en McKenzie. We gaan het hebben over vrouwelijk leiderschap. Wordt erg gewaardeerd... Totdat vrouwen aan de top komen. Want wat blijkt? Dan gaan ze heel erg op mannen lijken. Ja, en dat was nou net niet de bedoeling. Wat zijn haar ervaringen in haar eigen bedrijf? En ja, ze zit zelf in de top, dus is ze ook een beetje mannelijk geworden. We gaan we morgen allemaal aan haar vragen. Mirjam de bleekoor. Zometeen dus kunststof met Pertie Bruart. Fijn dat u er was. Morgenavond is WNL terug op Radio 1 met de Avondspits. Tot dan en een hele fijne avond.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 Ook vanaf het Holland Festival, op radio, televisie en internet. Ga naar ntrbrengtcultuur.nl U komt zaterdag 25 juni toch ook naar de Nederlandse Veteranendag in Den Haag? Vaslaf, de magistrale bestseller van Arthur Japin, Het ideale boek voor de zomer, nu tijdelijk voor 15 euro. Vaslaf van Arthur Japin. Bij Tele2 Zakelijk hoeft u nooit meer te kiezen tussen goed en goedkoop.